Het met het NOS journaal In het hele land kan het glad zijn door sneeuw en ijzel. Er zijn enkele tientallen ongelukken gebeurd, vooral met blikschade. Rijkswaterstaat heeft op grote schaal strooiwagens de weg opgestuurd. Omdat er nog maar weinig verkeer is, bestaat de kans... dat het zout niet goed wordt ingereden en de wegen glad blijven. Mensen krijgen het advies hun snelheid aan te passen. Door het winterweer is het treinverkeer op veel plaatsen verstoord. In delen van Noord-Holland rijden mogelijk nog de hele ochtend... geen treinen door ijzel op de bovenleiding.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 De Raad heeft vier nieuwe pensioenvormen beoordeeld... op haalbaarheid en heeft de voorkeur voor meer maatwerk. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld op maat beleggen... en zelf beoordelen of ze veel of weinig risico willen nemen. In de SER zijn werkgevers en werknemers vertegenwoordigd. Het weer, de temperatuur staat overal naar het vriespunt of erboven. Het is daarbij bewolkt, er valt neerslag in de vorm van sneeuw... of natte sneeuw in het Midden- en Oosten. Het kan daar ook even ijzelen, met daarbij een grote kans op gladheid. De neerslag verdwijnt uiteindelijk overal, het gaat regenen...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 Met nu, Toebak Leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan Dit is een belangrijk moment. Dit is niet het einde van de lucht, maar hooguit het begin. Ja, goedemorgen Toebak Leeft op de radio. Ja, dames en heren, jawel, jawel, dames en heren. Wie van de drie is er niet? Moet u even een spelletje? Wie denkt u? Is het Jolande? Of is het Marcus? Of is ja, het Wilco? Of is het Wilco? Nee, nou, ja, nu heb je jezelf al weggegeven. Dus het is Marcus, dans, Jolande en Wilco er gewoon zitten. dan is Marcus die is, uh, vandaag nog even afwezen. Misschien zit wat, uh, is hij wat laat in de auto gestapt. Dat zou kunnen. Deze ja. kant op. Ja, nou, we hopen toch ook niet dat hij ook een beetje op een glad hoekje zat. Mm, en dat ja. hij een beetje doorgeschoven is. Ik hoop het niet. Ik was wel heel fanatiek aan het rijden. Ik denk, wat allemaal mee. Zeg, maar, anders stel je niet zo aardig voor die slakken voor je. je ja, schiet eens op, man. Echt. Echt. Kras, kras weg. Ik moet er wat hoor. Ik moet op tijd zijn gewoon. En toen kwam ik in zand voor. En toen wilde ik inpakkeren en toen maakte ik me toch een glijder. En denk denk ik van... Oh. oh! Geen schade? Nee, geen schade. Geen blik. Uh... Nou ja, een deuk in mijn ego dat ik een beetje ik oh. verkeerd ingeschat heb. En, en, en dan gaan we nu heen kijken of niemand het gezien heeft. Ja, dat, is echt heel Want dat zie je heel vaak als mensen stom vallen. Ja. Ze denken nog niet aan de pijn, maar eerst van... Oh. Heeft niemand het gezien? Dus we zeggen chinal. Of Ja. Zeker je, als je denk... zo valt met je benen zo omhoog. Woe, Alain, kon die kon je van gorp. Oh ja, ja, ja precies. Ook goed. ja, goed. Ja, ja, ja, ik zie ja. toch voor met André van Duin. En dat ze voor zo'n etalage staan. Wat zijn dat voor rare kaarsen? Ja. Er zitten geen, lont? geen lontjes aan stonden ze voor zo'n check-shop, uh, weet je wel. Oh, oh ja. Hey, dat is echt oh. heel lang geleden. Hey, no, Juist van die tijd, plusminus, zeg maar. Goed, het is een, een wilde week geweest ook weer. Ik hoorde dat het wel in saudi arabië is. Het wordt allemaal beter. Ze hebben een nieuwe leider. Want natuurlijk, uh, deze Abdullah is, uh, is dood gegaan. Het is wel echt onherbiedig, wordt hij ook begraven. Ik zag net dat wat beelden voorbij komen. In doeken gewikkeld wordt hij door een kerk heen gedragen. Ja, en wordt zij doen nog... een, dat allemaal natuurvriendelijk. Ja, dat is het denk ik ook. Ja, Daar zijn ze heel bewust mee bezig. Vooral die olie daar, daar zijn ze heel bewust mee bezig. Echt natuurlijk En dan wordt hij in doeken gewikkeld. Door die kerk heen gegooid. Of die moskee moet je gegooid. Zeggen, gewoon, gegooid. Je en dan wordt in gezien? een gat gegooid. Zonder naam en ook van. En bedankt hè. Dat was fijn, bedankt, tot ziens. Ja, hij heeft ja. het ook wel. De, in Soed-Arabië heeft hij het wat moderner gemaakt. Nou ja, moderne stokstagen dat ging en op hoofddieren. Natuurlijk langzaam. En nu komt er een nieuwe leider. Dan denk je, hè, lekker de frisse winter door. Nou komt uh, Salman. En nee, die is 86. Goed. Ja, die is vier jaar jonger. Ja. Ah, dat uh, yeah, beloof je. Dat yeah, beloof je veel, uh, veel goed. Maar goed, wij Nederlanders houden natuurlijk ook gewoon dat uh, oogje in de zeil. En af, af en toe knijp je het oog uh, ook dicht, want wij moeten daar wel olie vandaan krijgen natuurlijk. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. ah, yeah. Dus zo kritisch gaan we dan ook weer niet worden natuurlijk. Maar ja, alles rustig aan, dan komt het wel goed. Goed, het is vandaag jarig. Ik heb het over Bad Heart, dames en heren. Jawel. Hoe oud is ze geworden? Ook weer een kijk even op de lijst van. Uh... Ze is 43 geworden, vrouw. Ja. En de periode dat ze nog vol aan de druk zat, maar wel goede muziek maakte. Good as it gets. I ain't got style like a magazine. I know my Won't you let me in I, won't make, I wanna make out Wanna make out feel my Er Albums gemaakt over haar drugsgebruik. Uiteindelijk is het ook wel clean geworden. Bed hard Vandaag 43 geworden. Heeft ooit gedaan, meegedaan aan een oh ja, talentenjacht. Daar heeft ze 100.000 uh, pond of dollar. dat weet ik niet mee gewonnen. Daar heeft ze natuurlijk een album mee opgenomen. En dit is een van haar grote hits. Waar ze echt mee doorbrak. Dat is met deze plaat. Ken je dat? Dit is echt haar hele grote plaat. Ik moet zeggen, ik ken hem niet. Ben je nog niet verbaasd? Misschien als ik het, uh, compleet, het refreintje hoor. Ja? Yeah? Nou, ben ik niet. Dit is toch wel een redelijk bekend plaatje, hoor. Oh, goed. Maar oh, je hebt hem volgens mij dan nooit. Deze k heb ik nog nooit gedraaid, die nee, andere hè? Nee, die andere was gewoon helemaal te gek van. Gewoon. Maar goed, daar is hij toch uiteindelijk is hij, uh, gekomen? Ik ben er. Hij is er! Ja, dat is k toch. Uh... Ken je die film Tokyo Drift? Tokio drift, ja, ja, ja, ja. Nou, zo ging het ongeveer onderweg. Oh. Dat, uh, <laughs> je reed niet uh, eens zo hard, maar toch gleed je alle nee, kanten uh, op. Er, er zat uh, iemand voor me die dacht dat uh, 20 toch echt wel een leuke snelheid is. Ja. Op een 80, of, uh, 60 weg. Als het glad is, wel hoor. Nou, nou ja. Ik kies hier de om. dame, hè. Met, uh, Dan hey. val je om, hè, uiteindelijk. Dat is nog wat gevaarlijker gewoon. Uh, hier op de rotonde stond ik wel even hoor. Ja? Dat was wel even, dat ik dacht oh. je, je wilde toch op tijd komen, je denkt uiteindelijk, nee. Nee, ah, nee, Oh, wacht nee, oh, nee. even, oh, wacht even, bijstuur. Ja, nee, nog, wacht, ik heb hem bijna weer. Ja, nee. Hij, ja. Ik, ik, ik hield hem nog wel, maar hij. Ja. Maar met gevaar voor eigen leven ja. ben ik hier toch voor jullie. Hè? Ik heb vroeger toch een rare dingen uitgehaald, ook als het dan regende, dan ging ik altijd keren met de handrem, weet je wel. er toch een beetje vaart maken, dan die handrem en dan. Helemaal om. Ga je me nou op ideeën brengen? Ja. Jij zit in die leeftijdscategorie nog dat je dat zou kunnen doen? Ja, dat zou kunnen. Ja. Oh, het is uh, de de Radio. Jawel, we zijn vandaag weer helemaal compleet en we kijken even de wereld in wat er allemaal speelt. En uh, er zijn toch een aantal dingen die we hebben beziggehouden. Onder andere kijk een uh, berichtje van iemand die had zitten luisteren vorige week. Toen hadden we het over Ang Kim Tsui. Die is natuurlijk uh, vorige week uh, zaterdag om zes uur is hij de uh, dood veroordeeld. In uh, Indonesië had namelijk uh, drugs gesmokkeld. Althans, uh, een vriend van hem had drugs, drugs gesmokkeld. Hij kwam er alleen om zeg maar te gokken. En uiteindelijk is hij dus uh, voor het vuurpeloton is hij gewoon ge, uh, doodgeschoten. Uh, precies, doe nog even een geluidseffect erbij. Altijd goed, dat schot. En uiteindelijk is hij dus uh, uh, ja, toch schuldig bevonden. Wij hebben hier inderdaad van alles aan lopen doen om hem vrij te krijgen. En dat is niet gelukt. Dus we hadden het even over. Wat, wat deed hij nou zo in de gevangenis? Want hij zat vanaf 2003 tot nou, 2015. Dus dat is echt bizar lang. Hij heeft onder andere, heeft hij kruiden gemaakt. En toen hadden we er vorige week oh, erover. Ja. Kruiden. En toen, uh, toen zegt Jolande... Er zitten er toch geen E-nummers in, hè? Je er er geen e-nummers in. Nee, dat is heel erg. E dus die man die, zei, die reageert, die zegt. Ja, die is dat nou. over iemand die doodgaat, dan ga je je druk zitten maken over e-nummers. Hm? Van één e nummers ga je niet zo moeten doden hoor. Het valt best wel mee. Die vrouw moet zich niet zo zorgen maken, zei die man. Dus ik denk even geruststellend uh, berichtje dat, weg over Jolanda. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, je moet je niet zo druk maken over die e-nummers, joh. Ik let daar niet zo heel erg op. Als je alles vertelt. Je let er niet zo heel erg op. O, nee, vert, niet zo heel erg. Nee, nee, je wist allemaal zo blind uh, wist je ze op te noemen. Ja. Dat valt best bij. Maar goed, dat is een leuke reactie. Allemaal blind op te noemen. Dat is mooi. Dat, ja. Maar uh, uh, E-nummer zijn niet zo gevaarlijk. Maar de e-sigaret daarin tegen is wel gevaarlijk. Dat ja, maar, waar? Oh, ja. Ja. ja dus hij schijnt nog kankerverwekkender te zijn dan de gewone. Ja. Oh? En die jeugd krijgt gewoon in zijn mailbox. Een jeugd van 10, 11 krijgt dus een mailtje van, uh, over, uh, over roken. Ja. Dat ze gewoon, je kan ook op deze manier roken. En die jeugd prijst pri pri pri pri de, uh, pri de, uh, de waar ook zelf aan. Ja, ja. ja. Dus, dus, het is, dus het is wel een beetje verontrustend, dacht gaan ze aanpakken en verder e-sigaretten blijft ook wel eens in de, niet in maar in het koffers zitten in vliegtuigen. En die gaat dan je van toch aan en dat schijnt uh, voor kleine brandjes te kunnen verhogen. Ja. Oh, ik wist niet dat dat kon. Ja, dat wist ik ook niet, maar dat werd gisteren vanochtend. Nou, ik kende ik ken wel iemand die, die rookte dan ook uh, zo'n e-sigaret en die stond dan zo te roken. Ja. En dan, uh, hop, zo. Uh, ja. In zijn binnenzak. Maar nog geen gaatjes. Nee. nee. Want ik, maar ja, ook ik, ken, die ik ken ook iemand die dat met een pijp doet. Dus ja, maar je ziet zo. ook echt van die mannen die inderdaad een pijp roken of zo. Of uh, check. En dan zie je dan ook van die kleine gaatjes in een overhemd. Ja. <tie> ja. Ah, van stooid. die mostige oude mannen. Dan eigenlijk. moet je gewoon alleen nog even een hoed opzetten. Ja, dat hoort ja, er wel. En dan een je. Zo'n rookstoel. Ja. Een, uh, he, zo echt zo'n leunstol waarin je zo lekker achterover zit. Ik ja, ja, ja, vind het wel leuk. Ja, ja, ja. Ja. Nee, je mag niet meer binnen roken. Dat is ongezond voor mij. Ja, ja, ja nou, dat is ook wel zo. Ja, meer roken. Dat is uh, nog een nog, nog grotere criminaliteit dan iemand doodschieten. Goed, uh, straks meer berichten. is mee. dus even een mopping muziek. En ik kwam hem tegen. Op internet. En toen dacht ik, dit klinkt wel heel erg bekend. Ik ga even uitzoeken waar op beleven. Maar dit is de nieuwe singer van Marlon Manson, dames en heren. Dat is echt heel bijzonder. En hij wordt steeds weirder als je ook die filmpjes kijkt en interviews met interviews hoe je dat doet, dat is echt heel raar, maar goed. Third days of seven days spring. Nou, het is een Nederlands beentje. Volgens mij waren ze ook in de wereldrijd door. Ik kom dat eerst dan weer tegen op iTunes. En dan heb je het lijkt wel een Nederlands beentje. En dan ga je er op Google en dan kom je op een opname van de wereldrijd door. Dan denk je, oh man, ik loop weer achter de feiten. Ze zijn al lange heel grote Nederland. Soedenay dus. En pas geleden hebben ze een nieuwe album uitgebracht. En dit was dus. Uh, ik zit even te kijken. Uh, Top of Mind. Straks zijn we ook nog ge Indeed, De Indie. indeed, de Indeed. Indien, ja, ja. En het heet Dan, dus ook het Nederlands bandje die ook een beetje aan doorbreken is hier in Nederland. Het is de zaterdagmorgen bij Toepak Leeft en we zitten alvast een beetje vanuit de uh, blikken. Wat gaan we eigenlijk doen met, uh, met de, de uitzending dat we 25 jaar bestaan? Ik heb zelf besloten, oh ja, dat, ik maak hier de dienst uit natuurlijk, ik ben een soort dictator van uh, Toepak Leeft hier. Ik bepaal hier de regels. En we gaan uh, tijdens die uitzending van 7 februari, is dat op de zaterdag... Dat dus is middags ook een feest, of s'avonds eigenlijk. Daar kan je gewoon naartoe komen. Uh, uh, ben ik van plan om alleen maar plaat uit 90 te draaien. Uit 1990. Oké. Okay. Dus ik dus heb wij... al een heel lijstje gemaakt. En wat is nou de speciale plaat? Tijdens uh, uh, de uitdrijving van de vrucht Marcus. Marcus is geboren in 1990. Zo, dat klinkt zwaar. Moet je dat nou. aan je moeder vragen? Ja, dat... Uh... Want, uh, want die weet vast nog wel, want jij bent, de, jij bent niet de oudste. Nee, de jongste. Ja, maar ze weet vast nog wel, wat, toen zij zwanger was, wat, wat haar favoriete plaat was. Het is, ik vind het wel bijzonder, dat we bestaan nu 25 jaar en Marcus komt... Uit, uit 1990. Uh, 1990. Ja, dat is ja, bijzonder. Dat, dat vind ik wel apart. Ja. Dus, uh, ik zal straks dan wel even een oud draaien. Ook dan wat. kunnen we ook zien van hoe. Uh, als, als CFM een persoon was geweest. hoe oud je was. En, uh, dat ja, alleen. Die... Uh, ik kom uit december. Dus niet helemaal. Oh, ja, okay. ja, maar okay. je was misschien wel al geconcipieerd. Bijna zo. Uh, wat? Geconcili... Uh, ze gebruikt echt woorden vandaag. Ik snap er helemaal niks meer van. Dat je al, uh, dat oh, je je... al uh, uit vaderspijp was gekomen. Ik, uh, nou, uit de e-sigaret, bedoel je? Negen maanden. Dus, ja. je, ja. je, je bedoelt niet de e-sigaret? Nee, nee. Nee, daar nee, komt niks nee, uit ook. Nee. nee, in die tijd hadden ze die. niet. Ja, die hadden ze nog niet. Nee, dat is het in die tijd nog geen mobieltjes. Ja, hij komt nog net. We hadden net een uh, nieuw zendertje op de televisie oh, ja. denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, nee die uh, bestond uh, al. Nee, maar niet zoveel. Maar niet, het was toch maar heel weinig. In 90 hadden we wel 9 zenders. In 87 begon het. Ik weet nog dat ik eruit kwam en ik dacht... Wat een keuze. Je kreeg gelijk een afstandsbediening in je handen. Ja, precies. Ja, ga jij maar even voor de televisie zitten. Wij gaan even andere En stil andere zijn hij nu. Je komt nog niet uit de periode dat je zeg maar... of feestjes uh, voor die glazen met sigaretten... en pakjes check op tafel lagen. Dat is in mijn tijd. En dat is in, Daarom dat is in onze, onze tijd. Dat is een op PD. Want ja, zo werkt het wel. Ja, dat, uh, dat is een heel andere tijd. Goed, ah. nog meer dingen die kunnen melden? Ja, ik krijg net van Jolanda een paar uh, kristalzegels. Ja. En dat uh, brengt ja. me bij het volgende bericht. Ja, Kijk, uh, al die triggers he, hier. Een medewerker van Albert Heijn die... Uh, ben je de hele dag natuurlijk in verleiding om dingen te. Ja, lekkere, lekkere voedingsdingen en drinken en zo. Ja? En natuurlijk de kristalzegels. Uh, ja, een 23-jarige vrouw uit Tilburg, uh, werkzaam bij de supermarkt. Die werd door de politie aangehouden. omdat ze 100, uh, 1288 kristalzegels. en 32 dozen uh, met glazen in huis had. En dat terwijl de agenten eigenlijk op zoek waren naar een hennekwekerij. Dus... Mijn god. is dat nog wat <tie> waard? Zoveel kristalzegels wil ik krijgen? Nou ja, je een Speciaal moet, uh... merk nog, type glas dat je ervoor ja, kan... Ja, dit is van Villeroy en Bach. Oh ja, dat is goed, man. Daar heb en, ik ook mijn uh... wc van. En mijn bad. Daar heb ik mijn wc van. Ja, dan weet ik ik een, daar weet ik straks een heel leuk stukje over. Ja. Maar uh, in ieder geval, het zijn... Uh, uh, nou? Ja, het zijn op zich wel mooie glazen. Alleen uh, één zegel krijg je bij 10 euro aan boodschappen. En je moet 40 zegels hebben, dus 400 euro aan boodschappen. Dus... Ik ga even uitrekenen hoeveel. wil zeggen heel veel op zijn buik. Die kan er baantje gewoon helemaal, voor, echt helemaal gedag zeggen. Ja, ja maar wie zegt dat nou? Misschien hebben ze die uh, glazen nog van klanten gekregen. Ze zeggen van ik vind ze zo leuk. Die, net zoals die reclame van uh, C1000. Want oh, dat je de... gewoon zo'n taart op de kast ziet zo. Dat vind ik zo mooi jou. Je bent nog zo naïef. Jij ja. gelooft nog in de onschuldigheid van de mens. Nee, ja. Dat is niet waar! En, en trouwens, wat ik mooi vind van die reclame. Als je dat soort dingen in het echt zou krijgen... dan ja. mag je ze niet aan. Nee, dat je nee, omkocht nee. kan worden. Ja, ja. ja dat, ja, is, dat waar. is waar. Ja, als je, ja precies. Dat Albert Heijn kan het helemaal fout lopen natuurlijk. Uh, straks onder andere de regioberichten. Um, half negen. Ik zat er al een beetje doorheen te bladeren. wat er allemaal weer niet gebeurd is en zoiets. Onder andere mag geen muziek meer worden gemaakt op de straat. Mensen hebben het helemaal verknald. met het gejengel en het gejammel. Er is een speciaal bord voor ontwikkeld ook. Met dat bord lijkt alleen maar dat de, de trekzak verboden is. Want wel uh, de. De harmonica en de keer. gitaar mag wel. En de gitaar mag weer wel, denk ik. Nou ja, goed, daar zullen we straks wel even wat duidelijkheid over scheppen natuurlijk. Eerst hier de nieuwe zinger van Belle en Sebastiaan The de Party Line. Oh. Dansen is goed voor je. Geen al even uh, dat wandelen wordt, wordt het helemaal in 2015. best hekel aan wandelen ook. je dat, uh, dat ik altijd met de auto ga, maar ik vind wandelen gewoon even. Jongens, of we gaan gezellig even wandelen. Dan denk ik, nou nee, ik, wacht, ik kan ook later nog instappen met het gezellige uh, intermezzo. Maar kan ik dat, dat wandelen dan even gewoon achter mij laten? Een lekkere bergwandeling, heerlijk. Ik, het zo, ik weet niet. Nee, dan ga ik liever nog fietsen. Nee, dat, dan heb ik dus weer liever wandelen. Heb jij dan liever ja, wandelen? Ik, ik, ik hou niet zo van fietsen. Oké. Okay. Nou, dat, dat, dat uh, wordt je nooit, de, nooit dat wat, hè? Nee, een bedrijf er even op uit dat, dat wordt niks? Nee, maar dan gaan we gewoon met de auto. <laughs> ja, precies. Ja, dat vind ik een goed idee. Oh, je, je hebt zo'n elektrische fiets. Kunnen we bij jou gewoon achterop uh, voeren? <laughs> ik heb helemaal geen elektrische fiets. Ik heb net mijn ketting laten maken voor een hoop ah. geld, maar fiets wel weer als de brand weer. Oké, okay, precies. Tadaa! En de brand wordt wel steeds minder snel, maar goed, toch nog steeds redelijk snel ja. gaat hij. Als, als we het toch over de brandweer hebben, ja? is het tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, je moet je microfoon een klein beetje omhoog trekken, want het klinkt be een beetje ver weg. Klink ja. ik een beetje ver... Zo, zo, zo ben ik dichterbij. Beter. Oh. Het is veel warmer. Oh, kom closer, Marcus. Nee, we hebben het over de brandweer. Nee, ja? Afgelopen, uh, ja, laat, uh, uh, vrijdagavond is een politieauto uit de bocht gevlogen. Ja? Hij, uh, ja, de... Hij maakte een bocht bij de Shell tankstation, ja? uh, raakte, in slip en, uh, raakte een slip en raakte een lantaarnpaal. De, de bijrijder uh, was uh, er ernstig aan toe en die moest eruit geknipt worden door de, door de brandweer. Dus, uh, Oeh, en? Vervolgens uh, is hij gestabiliseerd tot de ambulance er is en uh, is hij overgebracht naar het, uh, naar het ziekenhuis. Uh, ja, verder de toedracht van de, van de slachtoffer is dus nog niet uh, bekend. Maar in ieder geval de... de ja, er wordt een onderzoek ingesteld naar. Oeh, moet je je voorstellen, als bijrijder zit je er als, zeg maar, als passagier zit je erbij? Dan denk je, je vertrouwt altijd blind zeg maar, op de politie. Is toch iets minder nu dan, denk ik. Ja, nee, ja. ja ik denk dat ze beiden wel echt een shock ja. hebben. Wordt wel even een paar rijcursusjes. Uh... Dat denk ik ook wel. Ik <laughs> zeg bijles. Ondanks is er een rekening voor de, van een architect uh, op de, bij het raadhuis uh, binnengekomen, op de mat gevallen. En ik vroeg het me vorige keer al af van namelijk dat uh, vanuit de gemeente hadden ze een onderzoek laten plegen naar de watertoren. Wat moet er met die watertoren gebeuren? Kan er nog geld aan worden verdiend? En op een gegeven moment hebben ze daar onderzoek naar gedaan. En toen dacht ik van: ja, maar het is nogal verkocht aan een andere partij, dus niet van de gemeente. En dan gaat de gemeente er onderzoek naar doen. Wie betaalt dat? dacht ik bij mezelf. Ik dacht nou, het is allemaal wel opgelost worden. Nou, nee blijkt dus dat er nu een rekening is van 9000 euro, dames en heren. Katterpis, zou je denken voor een gemeente. Maar toch 9000 euro zonder van het geld. Maar goed, Han Cohen die heeft er een opdracht voor gegeven. Han Cohen, die kennen we allemaal nog wel. Ja, wie is dat ook alweer? Wie is dat ook weer? Was dat die van dat schuurtje die met, uh, met die vrouw daarin? Met zijn dochter. Oh, met die vrouw daar. Dus. <laughs> het is alsof hij klinkt... iemand uh, opgesloten heeft. Nee, dat niet. Nee, sorry. Met die kelder had hij toch? Ja, ja. Dan nou, maak je er helemaal een uh, potje van. Nee, maar goed. Uh, Han Cohen staat er al niet zo positief aangeschreven. En hij wil ook wel weer terugkomen in de politiek. en schijnt ook best wel voorstander voor te zijn om hem terug te laten komen in de politiek. Maar goed, dit heeft hij ook nog op zijn naam staan. Dus, dus uh, nou ja, misschien kan hij gewoon aangenomen worden dat hij dat hoofdstuk... De watertoren, want heel veel mensen storen zich eraan dat hij dat echt goed het oplossen. Dat zou ik wel fijn oh, zijn. Oh, dat zou fijn zijn. En dat dan, dan zeggen zijn. ze altijd, weet je nog, die watertoren... Ja. dat heeft Han kon Hen opgelost. Nou, pico ben Han. Oh, Han. Oh, zou, maar, ja. zou, uh, zou het dan de handtoren worden? De handtower. In het oude zwembad van het voormalige bouwens Palace Hotel... wordt op dit moment gesloopt, as we speak. Oh. Afgelopen donderdag verrichten de slopers de eerste handeling... om het zo snel mogelijk netjes en goed tegen de vlakken te krijgen hoezo het tegen de vlakkes? Moet het gewoon dichtgooien? Ja. Het zwembad was in zijn glorietijd het instituut in Zandvoort om de jonge Zandvoortse kinderen de kunst van het zwemmen bij te brengen. En inderdaad, ik heb daar ook mijn eerste slagjes gesla geslagen. Want je moest dan vroeger moest je dus uh, daar je zwemmen leren en dan moest je afzwemmen. Gingen we helemaal Zandvoort uit naar het stoopbad in Overveen. Oh dat helemaal, het heel helemaal Ja, ja, ja is Dat je? was voor kindertjes. Ja, je kwam het dorp bijna niet uit. Het, oh, het pand doet al heel dorrit. lang geen dienst meer als zwembad. En rond 1990 kwam aan het licht dat de betonbewapening ook niet meer deugelijk was. Oeh, en het is uh, wel of nog vrij lang in gebruik geweest als atelier en tentoonstellingsruimte. En het is ook nog een tijdje geweest dat je het zwembad nog wel uh, vol was. En dan had je een sportruimte ernaast. En een sauna je aan het eind. En het grappige was, toen het een tentoonstellingsruimte werd... had je open atelier, dacht, ging ik heen. Ja? En dan zag je dan echt zo'n beetje een morsig plekje waar een oude sauna was. Daar hadden ze dan uh, een soort... Uh, Slaap uh, iets gemaakt voor, ja. voor die kunstenaars, dat ik denk van ja, gadverdamme, dat is dan echt zo ranzig uh, iets waar... Ja, maar daar, o, heel veel kunstenaars die hebben toch ja, een, een beetje een ranzig ateliertje, een beetje morsig ja. dat je denkt, mm -hmm, ja. nou, ze maken wel mooi werk, ja. maar ik, moet, ik, ik ben er even geweest maar Ik wil daar niet vaak slapen. Vaak zijn beginnen ook als kraker, dus ze zijn wat gewend. Ja, dat is waar. Ja, nou uiteindelijk als in zand wordt wonen denk je dat je dat wel hebt losgelaten de kraker zien Er zit hier weinig kraak, denk ik. Maar goed, uh, je, heb jij nog een klein bericht als afsluiting? Dan gaan we uh, weer door. Nou ja, ja, als we het to toch over kunstenaars hebben. Yeah? Na de succes van de zomerexposities Zo. in uh, 2014 gaat de lokale raad van kerken uh, met activiteiten en organisatie. Zo. Uh, uh, uh, so. Er komt een nieuwe uh, expositie. Nou, ja, ze willen een nieuwe expositie en ze zoeken nieuwe uh, kunstenaars. Daar komt het om neer. Oké. Okay. En, uh, en waar kan je van je aanmelden? jullie tot 29 augustus. Uh, uh, in de Agatha Kerk. Ja. En uh, je kan je aanmelden via mail. Of, uh, sorry, nijhuis 9 at Oké, okay, moet je echt de officiële kunstenaar zijn of mag ik ook gewoon wat in elkaar flonsen? En ik van oh nou, kijk eens hier wat ik heb Als je uh, kan exposeren, denk ik dat je gewoon. Uh, ja, het is wel een vervelen. beetje aan ik... grote. Wat? Grote. zijn grote gekoppeld, want je mag Je mag Je mag of één werk indienen van 90 bij 90. Oh, ja. Of twee werken voor 45 bij 45. En het thema, dat is natuurlijk heel belangrijk... Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Oorlog, vrede, vrijheid. Is naar aanleiding van het feit dat Nederland 70 jaar bevrijd is. Ja, klopt. Ook die namen worden al... Uh, voorgelezen Ja, al ja ik zag net, ja, inderdaad... in uh, Westerbork, ja. waar ik vast geweest ben... en het schijnt nu ook dat er in Auschwitz... nu de komende dagen ook een hele grote... herdenking is. Ja, ja, ja. 70 ja. jaar geleden nu, hè? Wat, uh, we zijn, tijd, we zijn, hè? We zijn ver gekomen, maar we hebben nu te maken... toch weer met een ander soort oorlog. Ja. Ja, daar ja, komen we ook niet los. Nou goed, zover de... Sandvoortse berichten. Straks hebben we natuurlijk nog... Uh, veel meer wetenswaardigheden die je zou willen weten. Nou goed, uh, je hebt het al gehoord. 1100 miljard euro wordt er gewoon even bijgedrukt... Dat geeft me echt een gevoel van dat het geld helemaal niks meer waard gaat worden. En goed, degenen die er ook door geïnspireerd waren door het geld, misschien ook omdat ze er geld mee kunnen verdienen, zijn de drums. En hier gaat het over money. Een ADD plaatje. Oh, lekker. ochtends Weet je, op je de, op de plaats gewoon een beetje heen en weer lopen. Weet je, wanneer harde stappen maken, dat je denkt: ik ben helemaal klaar. Precies, plaatje over geld. De drums hier bij ZFM. 20 minuten voor 9. En we zijn er een beetje het nieuws aan het doornemen. En uh, af en toe komen we ook die politieke puntjes, dat je denkt: dat gaan we nooit oplossen. Hè? Ik bedoel, wat, uh, jij kwam net over de Oekraïne. Ja. De, de rebellen in uh, Oekraïne. De, de, eigenlijk zijn, zijn het ook weer een beetje mensen uit Rusland. Maar ja. Die, die stijden nu tegen, nog steeds tegen de Oekraïne zelf. Ja, en dan en, staakt het vuurlijk niet helemaal. Nee, ze hebben nu al een paar keer staakt het vuur afgekondigd. En uh, elke keer, ja, er hoeft maar één zo'n uh, rebel op te staan. Uh, ik hoor fiets, wat, je moet ook reageren. En dan uh, einde staakt het vuur. Dus, ja, ja. Ja, ze hebben nu uh, officieel uh, bevestigd dat ze, de, dat ze niet verder gaan onderhandelen. En uh, ze hebben het gevoel dat ze op winnen staan. Dus uh, okay. ja, het ja, gaat dat, niet echt de goede kant op. Ik daar. denk dat uh, Jolande daar de oplossing voor hebt. Gewoon oh, een hek eromheen. Ja, en laat ze maar uitvechten. En laat het Wat maar heb uit. je goed onthouden? Ja, nee, mijn vader zei dat al. Ja, precies. En gewoon ja. na een tijdje uh, kijken van uh, welke vlag er gehesen ja. <lacht> Boven dat hek uit. Ja, dan weet je ja, wie er gewonnen ja. heeft. Ja, nee, dat kan toch niet meer. Maar laten we het dan wel zo doen dat we er ook camera's op zetten. Misschien kunnen we er dan nog een leuke show. Een live show. Oh, dat is Utopia. Utopia. Dat is ook zo'n rampje. Mijn verkocht ook niet erheen te komen. Gewoon van die volwassen stoere mannen die er over motie gaan praten. Ach, praten. Misschien ben ik dan een eentje van het oude stem. Want ik denk van. Tene kroemen dit. Nou, het gaat trekken weer. weer. Ik wil dat je nu de kamer verlaat. Ik had me gisteren een beetje verdiept. Als we het over foute leiders hebben en zoiets. Nou ja, ook wel in Oekraïne. Bedoelen ze het allemaal wel goed natuurlijk. Maar ik had het even over de leiders van. Syrië, Assad, Bashir, Assad. Uh, wat grappig is, ik zat even in zijn bio-bak uh, te lezen, oftewel zijn Wikipedia. Mensen kunnen zich er helemaal in uitleven, gewoon echt. Die kan er alles over lezen. En die man is op de terroristendatum geboren, 11 september. Dat vond ik oh. al heel bijzonder ook gewoon. Dat je denkt, daar nah, ja, hij is echt verwekt. Nee, niet op die datum, uh, maar hij is wel uh, ja. ter wereld gekomen op 11 september. Ja. Hij, en hij is 49 en uh, hij is zelfs jonger dan ik ben. En uh, nee, grappig, ja. hij heeft een opleiding gevolgd in Engeland... En in, uh, geloof west uh, Londen heeft hij bij een ziekenhuis gewerkt. Hij was oogarts. Dus hij stond echt aan de wisterse kant gewoon. Hij was goed bezig tot op een gegeven moment zijn, zijn broer... bij een oud-ongeluk om het leven kwam. En toen uh, hebben ze hem teruggeroepen. Ze zeiden van, kom jij maar eens even terug. Want jij moet uh, klaargestomd worden voor de nieuwe leider. En een 29 jaar is zijn vader is toen uiteindelijk uh, ja, afgestapt. Ik weet niet naar dood is gegaan. Maar goed, toen heeft hij de het overgenomen. En als je hem ook zo ziet... Ik vind het echt een, een half sukkeltje ook. Als je hem zo ziet, dat lang hoofd, langwerpig hoofd... dat je. ik, ja, er zit er zoveel alleen in. Maar ik denk ook dat hij wel aangestuurd wordt door heel veel ja, Ik denk dat hij gewoon heen. een beetje het, het plaatje is wat naar buiten wordt gebracht. Ja. En voor de rest, ja, een beetje. Mensen hebben de, de touwtjes in handen. Maar, ja, dat denk ik ook wel een beetje. Het lijkt er ook wel of het kwaad altijd maar één gezicht heeft. Maar dat valt al, toch altijd een beetje tegen. Maar goed, als je even naast hem kijkt. Dat is een stuk prettiger. Die vrouw van hem, een leuke mooie vrouw is dat. Ja, uitgezien. Ik ben gauw afgeleid van. hoor. Dan denk ik al van ja, het probleem is best uh, vervelend. Maar wat een mooie vrouw. Hmm. Ja. Nou, nog andere dingen die we kunnen melden. Ja, ik heb een... Uh, Iedereen heeft wel adblocker op zijn computer staan. Een wat? Een adblocker. Nee, nee ken ik niet. Nou, dat is een uh, zeg, dingetje wat je op, je op je internet explorer of je, je Chrome of zo installeert. Yeah? En die zorgt ervoor dat je, uh, dat je geen reclames krijgt. Oh, ad, adblocker. Ja, ja. ja. adblocker. Yeah. Nou, en uh, nu hebben ze laatst een hackathon gehad. Zo'n uh, ja, evenement voor allemaal mensen die... Uh, ...heel goed zijn met computers. Oh jee. En, uh, die hebben een, uh, een uh, real-life ad-blocker geontwikkeld. Ze hebben een soort virtual reality-bril ja? ontwikkeld... ...die reclames wegfiltert. Oftewel, als je bijvoorbeeld naar een, een flesje cola kijkt... Ja? ...van een bepaald Jezus. groot merk... oh ja, ...en dan uh, blurren ze dat gewoon weg. Okay. Uh, dus uh, de hele dag, als je al die reclames die je naar je toe krijgt... ...die zie je dan niet meer. Nou ja, ja, maar moet oh, je wel ik altijd... Denk, wel ik altijd denk altijd... alleen allemaal blur zie je dan, toch? Dan zie je inderdaad een beetje. Dus je je moet nog wel wachten tot die reclame afgelopen is. Ja, dat sowieso. Ja, daar gaat het. Het gaat Het gaat om het idee dat je de hele dag zoveel reclames krijgt. In de zin van merkjes op flesjes cola, op steenzakje. Dat je geen sluipreclame meer krijgt, daar gaat het om. Nee, maar wacht even. snap je bedoel, je kijkt door die bril kijk je de wereld in. En je hebt een flesje cola in je hand. En normaal zie je, herken je gewoon cola, maar nu herken die bril cola en die maakt het meteen. Real life is dit dan? Nee, die ja. Maakt het, ja, real life. Ja, real life. Dat is, dat is toch bizar? Ik zou dan denken van, god, ik heb vlekken, maar volgens mij ja. krijg ik migraine of zo. Ja. Dat heb je al dat zo'n stukje ja, van je ja. beeld dan dat dat, begint te kriebelen en te doen, weet je. Ja. Dan denk ik van, oh. Maar ja, maar, is, het is, ik vind het wel geniaal het, bedacht. Het, het, het is gewoon het idee. Het is, het, het, dat is ook het hele idee van hacktons. Dat je gewoon bizarre ideeën buiten gegooid. En uiteindelijk wordt het wel weer voor iets anders gebruikt waar, waar ja. we wel meer profijt van hebben misschien. Hebben ze ook een foto ervan met iemand met die bril erop, dan denk je niet van ah, daar ga ik mee over straat Nee, ik nee, kan me wel iets voor voorstellen. De Google Glass wordt al niet geaccepteerd. Die man met de Google Glass zien, die wordt in elkaar gerost hey, je bent het er niet aan het filmen hè Oh ja. Dat is dat idee. Nou, ik ben, ben wel benieuwd wanneer die nieuwe uitkomt. Ja, want die schijnt wel uit te komen. De oude is in, in de prullenbak gegooid. nou, klaar, maar er komt gewoon een opvolger. Wel. Er zijn ook altijd van die mensen die zo'n oortje hebben om te telefoneren, weet je wel. Die ja. blijven er ook altijd mee rondlopen. Ik ook zo vaag, altijd, ah, dat ja. vind ik altijd zo maf eruit ziet. Ja, dat ziet er ook maf uit dat je denkt, nou, doe het normaal man. Je krijgt er niet, die kan toch niet elke vijf minuten telefoon krijgen. Maar ja goed, het is wel makkelijk. Je hebt altijd de handen vrij. Dat is goed in deze maatschappij. Nou, straks meer wetenswaardigheden. Eerst even een plaatje van Roykshop Shop met Robin. Wat voor twee jaar geleden alweer Do It Again. een beetje, beetje knocht met samenwerking met Robin. Robin heeft natuurlijk ook een beetje een dramatische stem. Met van die lekkere beats erbij. Daar komt het goed aan. Dit was een van de laatste singles. Ik moet eens dus kijken wat ze nog meer uit hebben gebracht, want ze maken altijd weer grappige muziek. Ze maken soms ook muziek voor tv-series en voor films. Mm. Het is de zaterdag mooi. En uh, wat zijn er allemaal voor die rare berichten? Zeg? Zulke rare berichten. Nou, vertel. Er ja, schijnt dus een nieuwe roman uit te zijn gekomen van Ronald Gippard. Ja. Die had toch ook die uh, uh, uh, boek en film van Komt je vrouw bij de dokter? Oh ja. En, en het was toch ook wel heel heftig allemaal. Gaat het over seks en zelf? Ja, natuurlijk hoor. Oh, en in zijn nieuwe roman, die heet Harem, komt echt ook veel seks voor. En hij zegt. een geweldig onderwerp. dat in het verdomhoekje is gekomen, vindt de schrijver. Seks? Ja. De okay. laatste roman waarin hij uitgebreid over seks schreef. was. Ik omhelst me met Duizend Armen uit 2001. En hij zegt. Ik heb al heel lang niet meer over seks geschreven hoor. No. En uh, maar ja, best, hij, vindt, hij vindt dat het een grote rol speelt in het boek. En ik heb het geschreven als een debuutroman. En in een debuutroman hoort een ontmaagding. Tuurlijk. Nou ja, maar bovenal vinden schrijvers seks een geweldig onderwerp om over te schrijven. Er is in Nederland vindt hij een enorme verpreutsing aan de gang. Ik merk het op scholen. Ik kan niet meer dezelfde stukken voorlezen als vroeger. De leerlingen zijn gewoon echt. Uh, vinden het allemaal niks. En hij zegt zelf, van in goede literatuur hoort seks. Want niet in alle romans hoeft het te komen. Maar het gedijt met de goede seks zijn. En als je in het boek het leven recht wil doen. Zeker als het gaat over relaties en mensen, omgangsvormen, hoort seks er gewoon bij. Nou, het is. Uh, en volgens mij is hij, is hij wel een beetje seksverslaafd. Ook is ja. dus ook wel uit zijn boeken te merken en zijn films. Ja, vooral zijn films. Ja, het is uh, mogelijk wat ik uh, zag. Ja, precies. Ja, dat moet je. Echt, uh, moet je niet disgusting. Zien. Maar ik komt het ook misschien omdat... we Eigenlijk worden wij aan de kant ook minder gelovig... maar aan de kant hebben we het ook nog dat islamitische geloof. Dat komt ook steeds meer op. Ja. Praakt. misschien wordt dat toch... Ja, nou goed, er wordt meer op gereageerd. Uh, andere berichten zijn... Ja, ja, nou ja, als we het toch over seks hebben. Ja, tuurlijk, ja? cool, altijd lekker. Er uh, dus, uh, is onderzoek gedaan door een Amerikaanse psycholoog. naar uh, uh, bij onder 300.000 mensen. Ja? welke woorden het meest opwekkend zijn. Ja, oh. Uh, oh! Dat vind ik wel interessant. Ja, ik ook wel. Nou, de, de volgende woorden zijn eruit gekomen. Wel lekker uitgekomen. Nummer één, pussy. Pussy. Uh, ja. Uh, ja. ja, ja, ja. Of twee, uh, asshole. Dat je echt denkt van. maar dat het dat, toch een wordt? Dat ja. vind ik niet zo sexy. Asshole. Uh, master. Dat is net hoe je het uitspreekt ook, oh, oh, dus Oké. Okay. Ja, Ma master. Master. Master. Ja, dat zegt uh, ook wel eens. Oh, je bent mijn herenmeester. Oké, okay, dit vind ik ook een beetje raar. <laughs> Mom. Master. Man. Mom. Mom. Van, van, van moeder. Oh. Mom. Uh, mouth. Mouth. Tong. En de laatste, die is heel raar, dat is blad. Oeh, Bloed. dat je bloed geil wordt zo. Nee, ja zoiets of zoiets iets met bloed maar het is inderdaad uh, maar dat bloed. is in het engels is dat natuurlijk niet zo oh, blood, blood, oh, blood oh bloody honey. hell this is blood bloody hell oh wow dus wat God, wat is nou de het echte het, het, het, het, het, het, Pussy. Pussy. dat is ja. van ja ook logisch ja. Dat, dat is gewoon duidelijk, dat herkent iedereen. Maar het blijft iets van overgave. Dus inderdaad dat je dan nou zegt, van you're my master. Of uh, come to mama, zeggen ze. Dus dat dat, dat yeah. zeggen ze in de Amerikaanse. Ja, dat vaak. is misschien een beetje, echt pushy. Jallig. Big mama. Oh, wacht, Big mama wacht, er, is ook al, Maar zit er een hond bij. Wacht, dat is een beetje gevaarlijk ja? met die pushy. Ah, goed. Nog één leuk uh, extra ja? feitje. Ja? Uh, vrouwen boven de 35, kwam uh, uit het onderzoek, uh, houden veel meer van uh, bondage dan jongere vrouwen. Oké. Okay. Dus... Nou, dat is heel goed om te weten. Ja, het, wordt een schuil, schuil, het is weer ja. zaterdag, dus ik uh, ja. ga me even voorbereiden op uh, vanavond. Uh, misschien neem ik ze wat touw uit de schuur mee. Ja. Misschien dus is dat een aardig idee. Oh, was dat nou, dan nou gewoon normaal begin van de plaat? Of is dat, uh, ja, ik denk het wel. Goed, ja. Indien. Indien. Dat klinkt als zo. Indien. Gebeurde er dit. Er is een beentje uit Nederland. Het heet The Dun. Ja, het betekent wel, ik zat even te kijken op Indien, maar het betekent eigenlijk weer. Een lagere toegangsprijs betalen. Indien je ouder bent dan 65. Zo, in die zin dacht ik, ja, het is toch wat soort uh, taalgebruik. Maar goed, Indien is een Nederlands bandje. En uh, ze werk aan een Debit album. En die is volgens mij al uit. Maar dat las ik nog niet op internet. Maar goed, die is wel uit, dus dat weet je er gewoon. Als je dit een beetje leuk vindt, het is een beetje jaren 60 en jaren 70 stijl. dan kan je, je hard ophalen, dames en heren. Echt waar, het is de zaterdagmiddag hier bij. Zaterdagmiddag? Hoe zaterdagmiddag? Het vliegt de tijd. Het ja, vliegt de tijd. Het ja, zonnetje ja. is al op. Ja, nou, welkom in de zaterdagmiddag in één keer. Ja. Over twee weken hebben wij een uh, jubileum. We staan ja. met 25 jaar en dan is er ook een iets andere uitzending. Dan gaan we vooral uh, oude muziek draaien. En ook eens kijken een beetje in de geschiedenis wat er allemaal gebeurt in dat jaar. Moet het echt een beetje terughalen, want voor mij is 25 jaar geleden is, uh, een hele is andere in Ja, dat is gewist. Ja, is gewist ja. eigenlijk. Moet ja, ik het ja. even bijpakken. Ja, ik ga het ook nog even kijken. Want we hadden vorige week hebben we het erover gehad. En dan hadden we, oh, dat is interessant. En ik heb daar van. Die is alweer weg. Die is alweer weg. Ik ga het gewoon eventjes binnenkort even plakken, knippen en, uh, en eventjes uitprinten. En dan ja. gewoon rustig doen. Ja, dat is wel even leuk. Kijk uh, wat, wat wel wel Ik kan een andere onder dat Nelson mijn Mendela werd vrijgelaten. Ja, dat en wel. daar kan ik me nog wel herinneren dat ik voor de televisie zat en dat het eind als lang duurde. Wanneer komt die nou? Dat werd weer uitgesteld. Ja, dat hadden, weer we weer weer weer uitgesteld. Met Mark hadden we met Mark ook. Ja, dat duurde ook best wel lang. Pas aan het einde van het jaar. Ik denk mezelf, wanneer beginnen we nou met met Met de drieën. Maar wacht. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Het is uiteindelijk is... goed gekomen. Echt. Ik heb nog een bericht over een man uit Massachusetts. Die, uh, die wilde even parkeren. En, uh, of nee, hij wilde een broodje kopen bij een lunchzaak, Dus uh, hij ging even een briefje van 100 dollar wisselen. Ja, maar meneer, we wisselen niet hoor. Nou, weet je, geef me dan maar twee loten van 20 dollar. En, uh... Oh maar, nee, ja, uiteindelijk ik... bleek donderzijd bekend... dat hij en zijn vrouw hadden de prijs opgehaald. En, betaal... en het bleek dus dat hij gewoon 10 miljoen dollar had gewonnen. Zo? Nou. Kijk, dat heb ik nou nooit ik word er al zo boos om. Ja. Geef me dan 2 miljoen. Waarvan nou hebben we 10 miljoen? Ja, maar na betaling aan de belasting bleef er 6,5 miljoen oh, oh ja, door cool. over. Dus blijkbaar moest er toch wel wat uh, belasting over. Vind ik ook. Ach, bro, als je zoveel verdient, dan kan er best wat af. Ja, maar dat is wel 3,5. Maar waarvoor heeft de staat dat nodig? Ze past hebben ze weer 11, 1100 nee, miljard was, bijgedrukt. Nee, dat is in Amerika. He? Oh, we in Amerika, oké. Okay, Massachusetts. Massachusetts. En uh, hij heet uh, Nol, heet hij. Richard Nol. Doe me Nol. En hij wilde ze een, doe me Nol. Ga naar Richard Nol. Oh, ja. Maar hij, gaan, hij wilde gaan investeren in uh, huiskoppen en zijn kleindochter meenemen naar Disneyland. Het is nog een opa ook. Weet je. Oh, ik hoop ja. dat het geld uiteindelijk wel goed terecht komt. niet dat de kleinkinderen het veel te vroeg krijgen. En uiteindelijk het gewoon oh, binnen een jaar er helemaal doorheen brassen. Ja. Dat is het onzin allemaal. Hetzelfde hele leuke voorbeelden van, van mannen die dan een uh, miljoen vinden. Uh, en uiteindelijk uh, een rotbaan hadden gegeven en een baan opgezegd. Dan ik: Nou, wat heb ik nou eigenlijk? Wat vind ik leuk? Hamburgers eten. Ja, en yeah, een paar maanden later werd hij doodgevonden... tussen de hamburgerdozen. In dat een grote villa. Waar? Ja, dat schijnt echt een verhaal te zijn. Oh. Ik, waarschijnlijk oh. heb ik het verhaal tien keer verteld... maar ik vond het zo tot verbeelding spreek. Oh. Ik denk, zo leuk dit. Dat moet je gewoon nog een keer vertellen. Goed, gaan ja. nog een uh, uh, nog klein berichtje. We hebben nog 20 seconden. Nou, ik heb wel een uh, 86-jarige vrouw... die woont gewoon al zeven jaar op een cruiseschip. Oh, en haar oh, ja. man zei van, je vindt het toch leuk? Ga door met reizen. Kost gewoon 164.000 dollar per jaar... Maar ze zegt al, het leven aan boord van een kroegschip... is sprookjesachtig leven zonder stress. Het is toch bizar? 164.000 dollar per jaar. Per jaar. Dus ze doet het al zeven jaar. jaar. Dus nou, Die had wel een paar miljoen dollar geërfd van de dat man. Dat is wel. Bijzonder, hè? dat je gewoon in zo'n zo schip woont... en heb je elke keer weer andere buren. Rustige buren, wilde buren. En jij blijft daar maar gewoon ja, wonen. Ik kan, me, ik kan me wel voorstellen dat het leuk is. Ja, dat wel. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5.